Manusje Kunstmaan en Major Klets. Manusje Kunstmaan woonde op het ruimtestation Bromtol. Hij moest elke dag een vlucht door de ruimte maken om te kijken of alles in orde was. Op een dag toen hij wilde vertrekken zag hij dat er een ruimtevaartuig was geland. De robots van het ruimtestation stonden er omheen en luisterden naar de verhalen die hij vertelde over zijn avonturen in de ruimte. Niemand kan van mij winnen, zei hij steeds weer. Wie is dat? vroeg Manesje aan Sander het oude ruimteschip. Oh, dat is Major Klets, zei Sander. Hij is heel beroemd. Dat kan wel zijn, zei Manesje, maar ik vind hem een opschepper. Major Klets keek naar de plaats waar Sander stond. Wat een antiek ruimteschip, riep hij. Ze kunnen jou beter ombouwen tot een stofzuiger, daar ben je nog ergens goed voor. <laughs> Sander vloog maar gauw weg. Toen manusje later die dag terugvloog naar het ruimtestation, zag hij Major Klets weer. Hij vloog in de buurt van een zwart gat, een gevaarlijk gebied in de ruimte. En van de waarschuwingsborden trok hij zich niets aan. Manesje vloog naar hem toe en zei... U vliegt te dicht bij het zwarte gat, majoor, en dat is heel gevaarlijk. Waar bemoei je je mee? riep majoor Klets. Ik ben een beroemd gevechtsruimteschip... en jij bent niet meer dan een vliegend zaglieneblikje. Maar u zou in het zwarte gat kunnen worden getrokken, zei Manusje nog. Majoor Klets luisterde niet naar hem. Hij vloog verder en kwam steeds dichter bij het zwarte gat. In het zwarte gat woonden akelige ruimtewezens... die met een grote magneet ruimteschepen naar zich toetrokken en opaten. Langzaam, heel langzaam werd majoor Klets... door een magneet in het zwarte gat getrokken. Help, help, riep hij. Je moet me helpen, kleine kunstman. De akelige ruimtewezens hadden honger en ze begonnen aan major Klets te knabbelen. Mmm, wat is hier lekker, zeiden ze. Gelukkig had Manusje gezien wat er was gebeurd. Hij zette zijn zender aan en riep, Manusje roept oma Computer. Oma Computer woonde net als Manusje op het ruimtestation Brontol... Manusje vertelde haar dat majoor Klets in het zwarte gat was getrokken. En die akelige ruimtewezens zijn al begonnen hem op te eten, zei hij. Ik zal hulp sturen, manusje, zei oma computer. Een paar minuten later kwam Sander eraan. Manusje bond een touw vast aan Sander en gooide het touw naar majoor Klets... Die ving het op tussen zijn tanden en Sander begon uit alle macht te trekken. Langzaam, heel langzaam kwam Major Klets uit het zwarte gat. Het gevechtsruimteschip zat vol gaten. O oh nee, riep hij, die ruimtewezens hebben mijn kanonnen opgegeten. Sander vloog met Major Klets terug naar het ruimtestation. Daar vertelde hij aan de robots hoe hij Major Klets had gered. Major Klets zei niets. Hij had zijn lesje geleerd.